Want bij disjoekjes hebben we beter dingen doen dan plaatjes af te kondigen. gezegd ben je gek geworden? En uh, wij Mee. misschien kan je, je nog wel herinneren... dat vorig jaar was een 23-jarige idioot te zien... toen dus sprong hij op YouTube was die, hij met zijn fiets over, de, over een gracht in Amsterdam... En toen kwam hij aan de andere kant gewoon... Hij maakte een zalto achter, achteruit zo. En kwam weer aan de andere kant van de gracht terecht. En mensen van de Nitro uh, Circus zagen dat hij als Die gozer is gek, man. die moeten we hebben gewoon. Dus die hebben ze gevraagd. En nou is hij door heel Europa aan de toer. Hij heeft al tien optredens gehad. Uh, en, uh, hij speelt nu... Uh, vanavond speelt hij in Antwerpen. En morgen komt hij in Arnhem. En uh, onder andere met zijn fiets. Maar ook andere dingen zijn daar te zien. Volgens mij weet... Uh, kijk, kijk, Mark is volgens mij een beetje... Oeh, de... wat is er allemaal... Ik weet dat die gast met die rolstoel er is. Ja, oh ja. Die is echt... is echt uh, vet, man. Ja, ja, dat is echt vet. Ja. Uh, je hebt die... Oeh, Ik ga ze even opzoeken. Ja, ik heb even, even, op even niet zo uit mijn hoofd. Uh. Maar het is wel stoer. Want nog een paar jaar geleden zat hij zelf naar de televisie te kijken, deze Dadi al uh, bij de mij. En zei: Wat een stalletje, ram de bielen, man. Dat doe je toch niet. Ik ben toch gek. Ja. En toen geef ik, nee, ik ga het zelf eens proberen. En blijkbaar heeft hij er aanleg voor. Want binnen een paar jaar heeft hij het onder de knie. Dan kan hij dus met die, met die fiets het meest gekke ding uitvreten. Uit, uit, uit ik vind het ook wel, wel weer echt een mannen dingetje hoor. Het is wel echt een mannetje ding. Ja, er zijn ja. genoeg vrouwen die dit vet vinden hoor. Ja? ja, ja, ja, ja, ja absoluut. Absoluut. Er zijn een paar vrouwen die ook wel meedoen met dat soort dingen, geloof ik. Maar ja, er zijn ja, ja. genoeg vrouwen die zeggen tegen een man: als je dat doet, dan ja je weg. Ja, ja, Travis ja, Pastrada, daar zocht ik naar. Ben, dat is die... Travis Pastrada, dat is, die, uh, dat ja? is een, uh, een motorcoureur. Ja? maar die doet uh, met een, uh, ja, met zijn motor salto's en weet ik het wat allemaal. Is Bizarre echt... ding. Bizar. Ja. Hey dit was toepengeleefd. tot Fijne volgende week. Fijne dag nog, Marcus. Hoi! Yo. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.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 Het steunfonds zou in 2028 gerealiseerd moeten zijn. Bij rijen in Brabant hebben koperdieven vannacht kabels gestolen langs het spoor. Daardoor rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. De diefstal werd ontdekt door ProRail. Een machinist had mensen het bos in zien vluchten, maar de politie heeft niemand kunnen vinden. De NS verwacht dat de treinen tussen Breda en Tilburg rond 11 uur vanmorgen weer rijden. De Zuid-Afrikaanse bevolking heeft voor de tweede nacht op rij gerouwd om de dood van Nelson Mandela. Op straat werd gezongen en gebeden voor de overleden oud-president. Ouders namen hun kinderen mee naar het huis in Johannesburg waar Mandela is overleden. Een kleinzoon van Mandela legt de bloemenkransen neer bij het huis. Daar is ook een soort podium opgericht waarop geestelijke voorgaan in gebed. Nelson Mandela wordt volgende week zondag begraven. Ook komt er een week van nationale rouw. Morgen is uitgeroepen tot een dag van bezinning en gebed. Prinses Amalia is vandaag tien jaar geworden. Ze viert dat in huiselijke kring. Gisteren is de verjaardag van de prinses al feestelijk gevierd in de gotische zaal van de Raad van State. De marinierskapel gaf daar het speciale Prinses van Oranje concert. In het publiek zaten onder andere vijftig leerlingen... van basisschool Catharina Amalia in Den Haag. Leden van de hofhouding en ambassadeurs van landen van de Europese Unie. Het weer bewolkt en af en toe regen of natte sneeuw. Het wordt 5 tot 9 graden. Er waait een westelijke wind die aan de kust nog steeds krachtig is. Ook morgen is het grijs, dan loopt de temperatuur op naar 8 tot 10 graden. Dit was het NLB Journaal. Dit is René Passet van de AMB. De N14, een noordelijke randweg van Den Haag, is al uren dicht na een ongeluk richting Leidschendam in de Zijdwendetunnel. Omrijden is vrij eenvoudig via de Utrechtse baan, de A12. Tot zover de verkeers...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 bij Esprit. Halterstraat-Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. It's alright with me.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 ik Met Joe van Ten Sharp zeggen wij tegen u goedemorgen Zandvoort. Hartelijk welkom bij de CFM Omroep live vanuit Hotel Hoogland. Naast mij zit uh, Gerry Rutte. die uh, het programma gaat doen, ja, Goedemorgen is De koffie wordt hier verzorgd door Don de Grebber. En uh, de redactie van dit programma is van Yvonne Roosendaal en Gerry Rutte. Gerry, wat gaan we allemaal doen vanochtend? Ja, we beginnen met uh, Ed van Wonderen. Die gaat het hebben over de Fancy Fair en de Knutselochtend. Om 10.25 uur vijfentwintig, uh, Kees van Limbeek over de bedrijfshulpverlening bij de horeca. Heel belangrijk. Uh, om 10.40 uur veertig, uh, red het schelpenpad van Nieuw Unicum. Daar komt Margreet Puit, de biologe komt daarvoor. Om.. 11 uur 10, het tweede uur, starten we met uh, Gemeentebelangen Zandvoort. In het kader van alle partijen hè, die ja. we elke week gaan uitnodigen voor de verkiezingen als aanlokkende We beginnen vroeg met de beginnen, verkiezingen, ja, dat is een heel ja, goed idee. Ja. Ja. En dan komt uh, Michiel Demmersen en uh, Astrid van der Veld. Om 11.25 uur de sponsorloop van de Zandvoortse Reddingsbrigade voor Sirius Request van 3FM. Stefan Kolijn en Teil Bluis komen daarvoor. En om 11.40 u sluiten we af. Benefietavond voor borstkanker. Ja, is toch wel heel uh, belangrijk. Anouk van Stralen. Nou goed, uh, genoeg diverse onderwerpen vandaag in Goedemorgen antwoord Live vanuit Hotel Hoogland. Heeft u zin om langs te komen? Doet u dat vooral. Uit een kopje koffie heeft Don altijd paraat. Dus uh, dat is prima. En u kunt altijd mee discussiëren. Ja, dan tegenover ons Ed van Wonderen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan, uh, we gaan knutselen en er is een Fancy ver. Nou, dat is even in het, heel, in het korte ton, Ja, maar, dat, dat kun je ongeveer zo stellen. Vertel eens, Ed. Wat gaan we allemaal doen? Uh, nou, we hebben gemeend omdat er jaarlijks... Eigenlijk altijd een bazar was van de kerk en de mankracht om dat allemaal bij elkaar te halen werd wat minder, dus mijn vrouw kwam op het idee van we eens wat anders neerzetten en we gaan dat in de vorm van een fancy fair doen nou fancy fair klinkt heel ja, chique, hè? chique. Ja, ja. Ja. nou dat is het helemaal niet het is gewoon ontzettend gezellig het is een, een uh, samengaan van allerlei activiteiten voor jong en oud. Het hoofddoel van deze dag is ook om uh, substantiële bijdragen bij elkaar te kunnen krijgen. Om het met name jeugd en ouderenwerk van de kerk echt een boost te kunnen geven. Want we hebben dit jaar als thema om daar wat mee te doen. En dat willen we ook langs deze weg gaan proberen. Uh, er zijn ook tal van activiteiten. Echt voor, die, voor elk wat deels. Voor de kinderen hebben we bijvoorbeeld uh, ja, pindakettingen maken, vogelhuisjes maken. Ze kunnen touwtje trekken, ballen gooien. Dat zijn echt leuke dingen. Uh, onze Bij ons alle bekende Maarten Keur die, uh, maakt heerlijk eigen gebakken appelflappen. Allerlei vrijwilligers hebben zelfgebakken taart gemaakt. Die worden met koffie gepresenteerd. Er zijn kerstartikelen, nieuwe, gebruikte. En er is ook een veiling van activiteiten. Dat klinkt misschien vreemd, maar... Ondergetekende en ook onder andere de dominee. Uh, stellen zichzelf beschikbaar voor allerhande activiteiten. Uh, met iemand gezellig gaan lopen of wat kleine klusjes oh, doen. Goed of idee. De tuin opknappen of. En daar kan dan opgeboden worden om op die manier ook weer... Geld te binnen te krijgen. Ja, uh, ja. Een, een bedrag bij elkaar te, te peuteren vandaag. Om uh, voor oud en jong weer het nodige te kunnen gaan doen. Ja, dus als je een klusje hebt, dan uh, kun je bieden op de veiling. En als je geluk ja, hebt, dan... Uh... Een leuke ja, een leuk idee. precies. Ja, ja. En dan betaal je misschien hetzelfde als wanneer je iemand gewoon zou inhuren. Alleen dan betaal je het wel voor een heel ander doel. Ja, dat ja. is wel weer mooi. Dat zijn ja. twee ja. vliegen in één klap, hè? Ja, ja, absoluut. Leuk. En op die manier... Uh, gaan we proberen om deze dag echt uh, wat luister bij te zetten. En om het gewoon ontzettend gezellig te maken. Er is ook zelfgemaakte en Het is gewoon zeker de moeite kom gezellig eens kijken. Ja, er zijn wel veel mensen die uh, hun energie daarin steken. Hè? Ja, echt, waanzinnig. We hebben uh, gelukkig uh, binnen de kerk een enorm aantal vrijwilligers. Het gaat te ver om ze allemaal te noemen, maar het liefste zou ik het doen. Want we hebben handen voor vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor dit soort dingen... Ja, het is in de hervormde kerk, hè, even. Hè? Toch is, ja, hier, ja, ja, ja. de Protestantse ja. hè? Daar, daar... Aan, het, aan het kerkmijn. Oké, okay. ja. Goed. Precies. Ja. Nou, dat is een mooie locatie natuurlijk, volgen, heel centraal. Ja, absoluut. Mensen die been zijn, die kunnen daar natuurlijk niet zo makkelijk komen. Uh, jawel, want als je de belbus of de taxi oh, belt, ja. dan kunnen ze je in de poststraat afzetten. En dan wandel je zo de kerk oh, in. Een keurig is... rekje wat afloopt, ook met rollators. Helemaal geen probleem. De kinderen vinden het rekje weer heel erg leuk om even op en neer te springen. Oh. Dan zijn ze uitgestuiterd als ze de kerk inkomen. dus... Je kunt echt alle kanten uit. Ja. Zeg, en dat knutselen, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Uh, we hebben een paar vrijwilligers die zorgen voor de op maat zagen van allerlei houtsoorten. En dan kunnen ze onder begeleiding, kunnen er dan vogelhuisjes gemaakt worden. Voor de kinderen is dat? Voor de kinderen, okay. maar ook volwassenen die dat leuk vinden. Zijn, zijn net zo goed van harte welkom. En daarbij kunnen ze dan ook uh, pindakettingen maken om een volledig leuk dingetje voor de dieren in de komende koude tijd uh, in elkaar te knutselen. Ja, en, dat, uh, en dat is van vandaag? Dat is, vandaag? is vandaag, vandaag, de hele dag. Het, uh, we zijn om tien uur begonnen, dus we draaien net een kwartiertje. Net? Okay. En het knutselen begint om elf uur. En we zijn er tot vier uur. Dus uh, wat dat betreft uh, de hele dag genoeg te doen. Het is een mooie dag ervoor. Ja, het is een prima dag. Leuk. Het is toch een binnenactiviteit. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Nou ja, we hebben het geluk dat de wind lekker is gaan liggen. Dus, ja, dat is geïnst. Ja, het was een beetje ja. stormachtig We waren ja. heel bang met die wind. Nou, we zien ja. geen kip. Nou, die zien we even goed niet, want kippen komen er niet. Maar toch, ik het worden geen kippenhuisjes, door de vogelhuisjes. Maar dan nog, nee hoor, het, uh, we hopen op een heleboel gezelligheid. Nou, dat is mooi. Hè. Jullie hebben vrij veel reclame gemaakt, denk ik. Uh, wel hoor, we hebben leuk wat Binnen de kerk, maar ook in het dorp. Ja, hè? ja zag ze hangen, ja. Zonder meer. Ja. En de mensen weten dat er één keer per jaar in de kerk een, een activiteit is. En dit jaar wordt dat in de vorm van een ventiever. Als je dan kijkt naar de, de financiën, hoe, hoeveel denk je dan over te houden op zo'n dag? Of is dat heel moeilijk te zeggen? Nou, dat is ontzettend moeilijk te zeggen. Ja. Omdat dit de eerste keer is dat we dit, dit verhaal neerzetten. Durven we er ontzettend... Kijk, ik hoop natuurlijk op 10.000 euro. <laughs> <Ja>. Dat <laughs> gaat niet lukken. Gaat niet lukken, bedoel. Niet worden. Maar het zou wel leuk zijn. We hopen ja. gewoon zo ver mogelijk te kunnen komen. Ja. En op die manier echt, echt wat te kunnen gaan betekenen met de activiteiten voor jeugd en ouderen. met name. Ja. Ja, dus het doel is ook het jeugd en ouderen oudere werk. Ja, absoluut. Je, nou ja, die hebben het ook nodig. Ja. Ja. Nou, ja. niet alleen binnen de kerk. Ook, uh, kijk, we staan wel op het standpunt. Als wij iets organiseren, is dat niet alleen voor kerk geleden ja. We benadrukken keer op keer weer. dat Ook al bent u niet gelovig. Ook al hebt u zoiets van die kerk. Wat moet ik daar eigenlijk mee? Kom gewoon kijken. Doe gezellig mee. Ja, het is sowieso een hele mooie kerk om binnen te lopen. Ja, ja ook dat. Niet alleen je niet dat. eens geloven voor te nee, zijn. Nee, het is wel nee zeker kerk. weten. Een hele mooie en kerk. En misschien vind je er een plekje dat je denkt van nou. Dat is toch wel wat voor mij. Misschien ook niet. Ben je even goed de volgende keer weer van harte welkom. Ja, ja de deur staat ja. altijd open. Ja. Dat is heel gastvrij. Ja. Ja. ja, absoluut. Ja. Ja. ja, dus vandaag tussen tien en vier. En, ja. Ja. Nou, we gaan, het, uh, we gaan het bekijken. Ja, toch? Ja. Zeker ja, ja, ja. weten. Ik hoop dat uh, jullie heel veel succes hebben. En dat het, het uh, volgend jaar weer herhaald kan worden natuurlijk. Dat ja. is de opzet van dit verhaal. En uh, als het uh, enthousiasme groot genoeg is en het blijft gewoon heel erg gezellig. Ik denk dat hij volgend jaar zeker weer is. Nou, nou prima. Nou, het, het enige wat ik kan zeggen namens ons uh, is heel veel succes. Ja. Dank je wel. Dus jij sprint weer terug nu naar uh, o, het Kerkplein. Want Ik heb het nog hartstikke druk om alles goed op de rails te krijgen, maar het gaat helemaal goed komen. <laughs> nou, heel veel succes. Dank je wel. En uh, u thuis weet het. Uh, u kunt uh, naar het Kerkplein vandaag tot 4 uh, uur. Dan gaan we luisteren naar een stukje muziek en dat is uh, Shakatak van Nightburst. Praten over een heel belangrijk onderwerp in de horeca en dat is de bedrijfshulpverlening, oftewel BHV. Tegenover ons Kees van Limbeek. Kees, goedemorgen. Hart, goedemorgen hartelijk welkom. Dank, ja. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, uh, je bent natuurlijk puur zo'n brandweerman. Hè? Uh, zeker, maar ja. bedrijfshulpverlening is veel meer. Ja, veel, ja. zeker veel meer. Er is ja. veel meer voor, uh, laten we zeggen, die medewerkers binnen een horecaonderneming. Die in eerste instantie aan het werk zijn... en vervolgens, als er wat gebeurt op moeten kunnen treden. Ja, want als je kijkt naar bedrijfshulpverleningen, dan is dat, uh, zeg maar, de, de eerste hulp valt daaronder. Ja. De ja. eerste hulp. En uh, brandpreventie? Ja, brandpreventie, maar vooral ook... indien noodzakelijk het, een beginnende brand kunnen bestrijden... Ja. Dat is het beginnende brandbestrijding Ik heb al dat geleerd van eerst bellen. Dat is, dat is stap 1. Hè? Ja, ja. Dat is ja, zeker. Weer, ja. Eerst 112 bellen. Dan weet je in ieder geval dat er hulp komt. Als je niet voldoende hulp in, in het bedrijf hebt. En dan vervolgens kijken of je nog zou kunnen blussen. Zo niet evacueren. Ja, dat, zijn dat is erg belangrijk. Mensen belangrijk. zijn belangrijk, gebouwen minder. Ja, dat is het, dat meteen evacueren dan, ja. hè? dat is zo heel belangrijk ook. Ja. Denk ik, wij ja. denken allemaal dat we de brandweer zijn. Nee, wij het zijn we bedrijfshulpverleners. Ja. Zorg ervoor dat de brandweer of de ambulance dienst, Want we hebben het vaak aan, eh, over alleen de brandweer. Maar denk vooral aan de groep mensen eh, waarbij eh, een kans op een harde stilstand erg groot is. Want die ja. vergeten we vooral. En dan is het belangrijk dat je snel hulp krijgt. Je moet het met meer doen. Ja, het is natuurlijk... Uh, Zandvoort heeft heel veel horeca. We hebben het over de horeca natuurlijk Enorm het strand. veel, ja. Daar, daar heb je heel veel ontsnappingsmogelijkheden, zeg maar, ja, als er dus. iets aan de hand is. En dan loop je zo naar buiten. Precies. Aan alle kanten is er opening. Ja. Maar uh, als je kijkt naar de lokale cafés en kroegen, daar is, daar is dat veel minder. Hè? Ja, dus, dus daar ligt de nadruk gewoon meer op evacueren, op strand niet. En op strand moet je ook veel meer kijken naar uh, het verlenen van de eerste hulp. Want ja. daar zijn op een klein gebied een enorme grote hoeveelheid mensen. Ja. Is het nou verplicht om, om een BHV'er in een café, in een ja. restaurant of in, of in een ja. strandtent? Ja. Wel, dat is zeker verplicht. Dat is nou 15, 20 jaar geleden, is dat al in de arbo, uh, arbeidsomstandighedenwet verplicht gesteld. Uh -huh. Maar je ziet, uh, ja, maar dat is mensen eigen. Wij denken te veel, ah, bij mij gebeurt het niet. En als het dan gebeurt, dan zie je ook dat vaak andere mensen gelukkig helpen. Maar dat... Uh, medewerkers van de organisatie vaak met hun handen in het haar zitten van oh had en dan krijg je het verhaal van oh had ik maar maar is dat nou niet een, een controle issue, ik weet dat de brandweer één keer per twee, drie jaar controleert ja. uh, bij alle horeca ondernemingen Wordt dan ook gecontroleerd of ze een BAV certificaat hebben? Uh, niet echt, want het, dat ligt meer, omdat ik, ik noemde dat al, de, de Arbeidsomstandighedenwet of Arbowet. Dus het is meer een controle van het ministerie. Die hebben daar teams voor. Er wordt natuurlijk vanuit de vergunningverlening, wordt er wel naar gekeken. Maar heeft een wat lagere, jammer genoeg, een wat lagere prioriteit. Uh, als men een vergunning heeft, dan is men verder verantwoordelijk, want... Dat zegt vooral die Arbo-wet. Men is zelf verantwoordelijk voor dat stukje veiligheid. Ja. En je ziet dus wel vaak, zoals ook met, eh, met de politie samen met de horeca ondernemers het, het verstrekken van portefeuilles bijvoorbeeld. Men, men zoekt wel samenwerkingsverbanden. Maar bij dit soort dingen waarbij die medewerker zelf iets moet doen... Ja, dat, dat is vaak wat moeilijker, want de hulpverleners... Brandweer acht minuten, uh, ambulance maximaal 15 minuten. Dan moet je dus moet een hele gebeuren, precies, je, je moet, je moet de zelf de wat de doen. Nou, dat ja. is een kri kri kritieke tijd, he, die ja. eerste ja. vijf of zes ja. minuten. Ja. Zeker ja. als je kijkt bij mijn hartstilstand of op problemen. Dat klopt, ja. Ja. klopt. Ja. Dus, maar de ondernemer zelf die heeft het meestal te druk. Is precies. vaak met heel andere dingen mee. Dus valt het terug op zijn personeel. Ja, of hij ja. denkt het gebeurt mij niet. Ook vaak ja, denk ik nee, dat, nee, dat nee, ze denken... Precies. Het... Ja. precies. Kijk en als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de stroompachters. Die hebben het grote geluk. Dat als het goed weer is zijn er ook collega's van de reddingsbrigade. Oh. Dus die komen helpen maar... Die collega's van de reddingsbrigade vinden het natuurlijk wel prettig... als er al mensen zijn die begonnen zijn. Anders moeten zij er eerst naartoe. Ja. En vervolgens, dan, dan ligt dat slachtoffer daar. En daarom is het zo belangrijk dat ook die horecaondernemers zich realiseren... dat zij mensen hebben die die eerste hulp of dat begin van brand kunnen bestrijden. Zodat ze eigenlijk die brandweer, die dienst, maar ook, ook de reddingsbrigade krijgen meer ter controle. Van oké, okay, het is goed. Nou, nou weet ik dat als je ja, brandbestrijding, het begin van brand. Uh, staat, ja. er zijn verplicht brandblussers uh, overal. Ja, klopt. Dat zijn meestal de bekende poederblussers. Ja. Maar ja, daar kun, kan bijna iedereen wel mee omgaan. Dat, nee, dat lukt over het algemeen precies. wel niet, niet heel efficiënt. Maar iedereen uit kan er wel mee doen. Maar met een hartstilstand, uh, met een defibrillator of wat dan nee, ook, omgaan, precies. dat kan niet iedereen. Nee, dat, dat klopt. En daarom ik ben ik ook heel erg blij met, uh, met het feit dat er nu de laatste tijd. ook op televisie, ook radiospotjes. heel veel aandacht daaraan wordt besteed, zodat mensen zich ook realiseren hoe belangrijk het is. Want het heeft natuurlijk ook te maken met, we worden allemaal ouder, we, we, we vergrijzen, Nederland vergrijst en dan zie je het dus. De kans op, laten we zeggen, hard falen, eh, wordt jammer genoeg steeds groter. Ja. Ja, de, de percentagegewijs loopt dat op natuurlijk. Klopt. En, en daardoor is het ook zo belangrijk dat er steeds meer mensen mm, uh, zouden moeten kunnen reanimeren. En uh, dan wel uh, een begin van brand zouden moeten kunnen blussen. Ja. Dat zijn de twee pijlers. De ja, derde pijler is dus de evacuatie. Ja, dient, iedere orgaan ondernemer dient een evacuatieplan te hebben. Ja, klopt dat, dat is verplicht. Maar ja, er zijn heel veel kroeg in Zandvoort. Ik ken er genoeg. Mm -hmm. die, waar je toch wel lastig uit zou kunnen komen. Ja, als er wat ja, aan de hand is. Precies. Het is wel zo. Uh, alle kroegen in, in Zandvoort die dus open zijn voor het publiek, hebben een vergunning. En dan is daar vanuit de overheid, en, en zie hierbij dus vooral de brandweer, er zijn daar preventieve controles op geweest. En heeft men, ook, uh, men voldoet altijd aan de eisen zoals die gesteld zijn door de overheid. Ja. Dus daar hoeft men niet bang voor te zijn. Maar de begeleiding... Ja. Dus met een evacuatie, als er een keer wat gebeurt. Ja. Euh, het ligt natuurlijk ten alle tijde in handen van de, van de ondernemer zelf. Op dat moment is de ondernemer, ja, want eer e politie en andere hulpdiensten er zijn, dan We ben je zijn je vijf verder. Nee, precies. Die maar, zijn er niet. Dan komt er komt natuurlijk hele tijd aan. Hè? De tijd van kerst en autonie. Ja. Kerstversieringen. Euh, ja. noem maar alles wat, wat extra eigenlijk wordt aangebracht in een in OREC onderneming Precies. Is allemaal extra brandbaar ja. ja Extra brandbaar, alleen daar zie je weer. Dat doet de brandweer dus nog wel. Wel. Heel veel uh, in de adviserende sfeer van. Uh, doe, uh, zorg er in ieder geval voor dat het brandvertragend geïmpregneerd is. Men, en men controlt, uh, controleert dat ook. Uh, overrekt, ja, ja, ja, ja, ja, dat is extra met kerst ja. ook. Uh, Zeker ja. elk ja. Ja. jaar. Ja. Elk, gelukkig elk jaar weer. Ja, dat is wel heel belangrijk. Want we ja. hebben natuurlijk een heel triest voorbeeld van een dam waar het helemaal mis ging. En, precies. Ja, ja, precies. Alles wat, wat in zo'n café zit is gordend en brandt dus bijna altijd. Ja. Want vanaf Zee, nu gaat gebied. men het al opbouwen. Of is het. Kijk hier maar. Ja precies, ja, ja, ja. Ja, dus dat het, is, het is overal en dat tegen die tijd, het kerst is, zijn we drie, drieënhalve week verder en dan is het inderdaad helemaal ja, goed ook. Ja. Ja, controleren jullie dan ook vooral wat naar de elektra-aansluitingen en zo, want dat is ook Word... zo'n leuk systeem met allemaal doorverbinden van ja, verlengsnoeren en zo. Verlengsnoeren in verlengsnoeren. Ja in ja. ja daar wordt zeker naar gekeken, die hele simpele dingen, daar wordt zeker naar gekeken ja. Ja, en wat je ook wel eens vaak hoort, dat achteruitgang of nooduitgangen, dat ze daar gewoon kratten neerzetten. Ja. Of dat, want dat is natuurlijk ook, hè. Dan, ja, dan, als er iets zijn, gebeurt, ja. dan Precies. blijkt ook heel vaak in de praktijk dat de nooduitgang. dan kunnen ze dus kunnen oh, er, kunnen er, niet er niet uit. uit. Klopt. Ja. Dus, het, het, maar dat is. Dat is meer, meer de, voor de eigenaar? De, die, eigenaar, ja. het is meer het, het gedrag. Wees je bewust van het gebeurt gelukkig. Bijna nooit, want, want zo denken we. Maar als het gebeurt heb je eigenlijk elke uitgang nodig om er goed uit te kunnen. Ja. Dus zet daar geen kratjes voor. Dus dwing ook je personeel om daar geen kratjes voor te zetten. Want het begint met ja, maar ik haal hem zo weg. Ja. En binnen, binnen uh, twee dagen is het, is het, uh, is het he? een opslag geworden. En, ja. en dat moet je zien te voorkomen. Dus dat is meer dat gedrag. Elke keer op aanspreken ja, en weghalen. We, ja. Ze worden erop aangesproken. Ja, ook? Ja. Alle, ja, ja. ja. ja, ja. Bij controles wordt men erop aangesproken. Ja, zeker. Ja. En uh, de Stantwoordse brandweer gaat dus toch voor de, de feestdagen een keer controleren? Hè? Volgens mij uh, is dat inderdaad, ligt dat inderdaad in de bedoeling, ja. Uh -huh. ja. Maar daar is dan een aparte functionaris voor? Die ja, dat is gewoon een, een van de preventie, uh, preventiemedewerkers ja. die, die komt dan langs. Goed. En er wordt vaak... Uh, ik meen dat we vorig jaar hebben we geflaaierd en dat soort, uh, dat soort dingen. Ja. We zijn daar wel heel druk mee. En resultaten, hoe raar dat klinkt, zijn daar dan ook goed in. Want ja. wij hadden het vorig jaar met rond de kerst... Nou, het relatief gezien gewoon erg rustig en dat is een goed teken. Ja, dat is prima. Dat is prima. Ja, prima. Ja. Jullie willen ook graag gewoon genieten van, uh, van je positieve <laughs> Precies. Nou tenieuw, ja. precies. Ja. We zijn niet zo uh, dat, uh, dat wij altijd maar denken: ha, lekker brand. Nee, helemaal niet. Nee, liever nee, dat nee, dat is nee. Precies. Brand is leuk te als het verder geen klaar kan leed. Precies, ja. maar, uh, ja. Precies, maar er is altijd een emotioneel uh, probleem bij. Ja, altijd. Dus nee hoor. Ik uh, geloof dat we jou ja. kunnen feliciteren. Hè? Ik zag dat laatst in de krant. Uh, Correct, ja. heel wat jaren ja. in de 40, ja, 40 in de ja, ja. Dat is wel heel ja, knap hoor. Ja, ja, ja, ja. Ben je nou ook nog actief? Maar nou, nog, nog als, steeds? als je naar ah. buiten kijkt, zie je, ik heb op dit moment... hij voor de deur. Ja, ik zit in het piket, zoals ze dat noemen, voor regionaal officier van dienst. En ik heb deze week de piketweek. Dus ik had het nog redelijk druk met... Met strand? Ja, nee, met... Ik ben bij het kennen gasthuis geweest bij de, ja, o, ja, de dan, ja, ja. A -a ontruiming. Oh ja, met het dak. Bij de ontruiming ja. van. Ja. Eigenlijk op mijn advies hebben ze ontruimd. Ja, ja. Dus ah. ja dat verbaast me eh. wel, dat hoor je dan ineens. Maar ja. dat gebeurt niet zo gauw. Maar ja. Ja, ja, het was dat... heel gevaarlijk, hè? He, ja, met, eh, want dakplaten ja. Die zaten gewoon niet goed vast. Ja. Dus ja. Ja. dat is dan ook zo'n reden om te moeten ontruimen. Dat heeft niks met brand te maken. Nee, nee, nee. Maar dat is zo'n typisch BHV-werk eigenlijk. En dat heeft. Ik moet ook compliment aan de BHV geven. Dat hebben ze ook gewoon goed gedaan. Ja. Hebben ze ook gewoon goed gedaan. Ja. is ook geen taak voor de brandweer dan verder, Maar. Nee, nee, nee. nee. Maar verder Zo. hebben jullie met de storm geen. Uh... Ja. Eigenlijk, ja. als je kijkt, en ik vergelijk het even met de rest van de regio, had Haarlem ja. het veel drukker als dat wij het druk hadden. Wij hadden, ik denk. 10, 12 simpele klusjes per dakpannen eraf. Maar, nee. maar het eigenlijk, het, het standaard werk, maar wij hadden niks, gelukkig niks nou, extrems. Ja. Het meeste wat aan werk is, denk ik, is voor de, de firma Papen het chovelen. Want, het is behoorlijk. Ja, het is heel veel af. En het water stond hoog. Hè? Ja, het was echt hoog. Ja, ja, echt maar wel een ja. combinatie van alles, springtij. Ja, precies. In Bloemendaal hebben ze wel een serieus probleem nu, geloof ik. Want er is gewoon geen ja, stand, Er is geen stond. Het wordt nog spannend. Ja, het, het wordt aardig werken ja. nog wel. En oké, het is heel fijn dat je langskomt. Nee, Belangrijk is je BHV oftewel bedrijfshulpverlening. En uh, vooral voorkomen. Ja. Nogmaals, bedankt voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. En bedankt voor het gesprek. Okay, we gaan uh, weer wat muziek draaien, Gerry. En kijken we ja. even naar Thomas, onze techneut. En gaan luisteren naar ja. Daido met White Flag. Ja, Dido dan met White Flag. Gerrie, tegenover ons uh, zit maar geen pruit. Ja, Marguerite bioloog. Pruid, ja. Dat is uh, sowieso je hoofdtaak. Hè? Ja. Nou, geweest. Geweest? Uh. Oh, je bent niet meer actief uh, nee. bioloog. Nee, ik niet. heb uh, biologie gestudeerd en studeerde af in de vorige grote recessie. En uh, toen was er geen werk meer voor biologen. Oh. En uh, nu geef ik mensen lessen in tijdmanagement. Nou, oh, nou dan dat komt dat het ook goed? Ja. Ja, dat is ook een mooi proces. Ja, leuk. leuk. Maar nu ben je bioloog, je zit hier voor ons en je gaat ons vertellen over het Schelpenpad bij Nieuw Unicum. Ja. Red het Schelpenpad. Ja, red het Schelpenpad. Het is heel uniek, hè? Een heel uniek... Uh... Ja, het Schelpappad bij Nieuw Unicum. Ik neem aan dat alle Zandvoorters wel precies weten wat Nieuw Unicum is. De woonvorm voor mensen met lichamelijke en soms geestelijke handicap. Dus veel mensen rijden daar in een rolstoel rond. En twintig jaar geleden... Uh, wilde nu Unicum bij de bouw van een nieuw hoofdgebouw... een kunstwerk uh, laten plaatsen. En toen is er een kunstenaar gekomen, uh, John Kermeling. De man die ook uh, in Shanghai, de expo in 2010... al die mooie huisjes uh, uh, gemaakt heeft. Uh, en die zei wat zonde dat uh, jullie... of niet wat zonde, hij zei... Voor de bewoners is het misschien veel interessanter om iets anders te doen... waar ze wat, echt wat aan hebben. En hij heeft als een soort kunstwerk circuit 2 gemaakt. Zandvoort had al een circuit. Ja. En hij heeft nog een tweede circuit gemaakt. Namelijk een schelpenpad tegen de helling van de duinen achter Nieuwe Unicum op. En je kan daar naar boven. En dan kijk je uit over Zandvoort. En uh, je kan bijna naar Ermuiden kijken... Dat kon je. Twintig ja. jaar geleden. Het ja. kan nou niet meer. Nee. Nou, het is veel moeilijker geworden. Want de bomen zijn twintig jaar groter geworden. En, ja. Uh, ja. Maar dat is ook onderdeel van het project natuurlijk. Het moet groeien dat groeien allemaal. Ja, ja. Nou, het is prachtig. Het schelpenpad, als je het plaatje van twintig jaar geleden ziet... is het echt een heel mooi circuit, een wit schelpenpad... waar iedereen dus uh, twee meter breed met uh, grote rolstoelen... en uh, familie eromheen naar boven kon uh, Echt van de natuur genieten. En dat is een beetje weg. En dat, ik kwam daar een keer en toen zei ik van... ach, wat jammer eigenlijk. Je zou weer wat doorzicht moeten hebben. En uh, dat pad moet wat breder, want uh, ja, het is inmiddels nog... Uh, nou, minder dan een meter breed. Omdat alles eroverheen gegroeid is. Nou, en er was geen maar... tijd natuurlijk... Voor, ook om, om dat te onderhouden waarschijnlijk. Uh, nee, of, of... er is... Uh, de tuinman, uh, Paul Beer... is uh, heel erg betrokken. Die was ook in der tijd, uh, bij de tijd uh, betrokken... toen het aangelegd werd. En uh, die zorgt heel geweldig... met de beperkte middelen... die er tegenwoordig zijn in de zorg. Uh, dat uh, de normale tuinen van New Unicum... het is een heel groot, uitgebreid... Uh, mm -hmm. terrein daar. Nou, dat ziet er allemaal prachtig uit. Maar daarachter, ja, dat is toch... Op een gegeven moment kon het gewoon uh, niet meer in zijn eentje om dat uh, te onderhouden. En hij is nu heel erg blij dat er... Uh, uh, hulp komt. Dat er hulp komt. Ja, dat is natuurlijk een, uh, het is een mooi eigenlijk een kunstwerk. Hè. Het is toch, een, toch iets apart. Het is toch aparts. heel bijzonder. Ja. Op die manier ontworpen, maar dat betekent dat, dat het pad verbreed weer moet worden. En, en er moet onderhoud gepleegd worden met al het groen. Ja, ja. Nou, we beginnen heel voorzichtig. Huh? En uh, 14 december, dus volgende week zaterdag, huh? uh, uh, gaan we met een uh, groep vrijwilligers uh, gaan we snoeien. Gaan we eerst uh, alle overhangende struiken en, uh, um, en bomen snoeien, zodat je dat het pad weer wat breder is. De, uh, Paul Beer, de tuinman, die gaat uh, zorgen dat er een paar grote bomen alvast omgezaagd zijn. En dan kunnen wij die klein zagen en afvoeren. En uh, dat is het allereerste. Daarna gaan we zorgen dat er doorkijkjes komen. Dat, uh, er groeit ook veel Amerikaanse vogelkers. Uh, wat ook in de duinen heel veel voorkomt. Uh, en, en dat maakt het allemaal heel dicht. Dus we gaan op bepaalde plekken weer zorgen dat de duin weer open wordt. Dat er weer konijnen wat meer ruimte hebben. En dat, dat je door en door kijkt, je de herten weer kan zien. En... Uh, nou ja, de plantengroei is dan weer anders. Dan komt er weer uh, meer mossen en uh, andere planten. Het en... zijn bijzonder, bijzondere planten. Ja, het, het grenst natuurlijk aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Echt ja. uh, wat beheerd wordt door het uh, PWN, de, het waterleidingbedrijf ja. van Noord-Holland. Uh, en dat is zo'n prachtig gebied. Dat is echt schitterend. En dit Schelpenpad is eigenlijk gewoon een uitloper daarvan. Dus alles wat er in de duinen groeit, groeit daar ook. ja. ja. Dus het is, ja, je kan er gewoon weer uh, het oude duin soort weer terugbrengen. Alleen het is natuurlijk nu jarenlang uh, begroeid geraakt. Dus dat is heel mooi. Dat is fase 1. En uh, wij hadden gezegd als we minimaal 10 vrijwilligers hebben dan uh, gaat het door 14 december. Nou, we hebben er al 25. Nou, dat is prachtig toch? Ja. Dus dat is echt prachtig. Leuk. Dus we gaan met z'n allen gaan we echt een geweldige ochtend uh, snoeien en zagen en doen en opruimen. En dan heb je de tweede fase van je zou natuurlijk zo'n pad willen herstellen. Ja. Want ik weet niet of u zelf een tuin heeft. Maar, ja, ik heb uh, dat. Al, dat had een tuin gehad. Dus. <laughs> de <laughs> meeste mensen weten dat wel, ja. hoe dat uh, helemaal kan begroeien en steeds smaller wordt. Nou, daar gaan we volgend jaar over nadenken. En uh, eigenlijk, mijn stille hoop is dat we geld bij elkaar kunnen krijgen. om te zorgen dat we dat pad gewoon weer opnieuw. Met een zijn nieuwe laag. In zijn oude glooi. Gewoon weer twee meter breed kunnen krijgen. Ja. En uh, ja, het zou dat mooi het zijn, echt ja. weer toegankelijk is. En, ja. Als dat uh, met zo'n schelpenpad? Dat is dan gemalen schelpen en steentjes. Dat is toch best wel een dure aangelegenheid. Om dat weer helemaal neer te leggen. Ja, ik denk wel dat dat een hoop geld uh, kost. Daar heb ik ja, op dit is moment is dus een heel nog nieuw, nieuw, groot gebied uh, natuurlijk ja. ook. Hè? Best wel, uh, ja, het pad zelf is 800 meter lang. Oh, okay. ja. uh, die, dat hele circuit uh, ja. naar boven toe. Ja. En, uh, het is ook best belangrijk dat het goed te onderhouden is. Want vorig jaar ben ik dus voor het eerst daar gekomen met een excursie met bewoners. Hm. Allemaal in hun eigen elektrische rolstoel. En je moet natuurlijk zorgen, het gaat de helling op, maar ook de helling af. Ja, het moet wel goed zijn natuurlijk. Het moet wel goed zijn, want, <laughs> ja, ja, ja. want we moesten wel zorgen dat er niemand de bosjes in verdween. Ja, ja. En, ja. precies. Ja. En dat is met zo'n pad, als het goed onderhouden is, is dat uh, goed te doen. Maar ja. Uh, nou ja. ja. Het moet voldoende hard zijn, het moet ook met ja. regen, natuurlijk uh, ja, bereidbaar zijn. Ja, ja. Ja, ja, en dat is in, natuurlijk in twintig jaar uh, wordt dat minder. Dat moet je op een gegeven moment weer opnieuw doen. Dus nou, mijn uh, streven is om uh, mensen te vinden of op een of andere manier geld te vinden. Dat, uh, uh, dat we dat weer kunnen laten herstellen. Ja. Nou, maar goed, fase 1 is dus het, het, het snoeien en het ja. uh, weer breed maken van het pad. Zeg ja, zou best ja. nog een klus zijn denk ik hoor. Ja, het is best. He? Daarom ja. zijn we ook heel ja. blij met die 25 mensen die we al hebben. En ja. laten mensen zich niet weer houden. We hebben een heleboel uh, zagen en snoeischaren. En... Uh, nou ja, het kan zijn dat we op een gegeven moment te veel mensen hebben. Maar er is dus ook zoeken Ik denk broodjes. dat je nooit zo'n mensen nee. hebt hoor. Dat is altijd wel handig. Ja. Ja, heel veel kruiwagens natuurlijk nodig hebben om af te voeren. Ja, ja en, af te voeren. Ja. En ja. Uh, uh, wat het mooie is... We hebben contact weten te leggen met landschap Noord-Holland. En ik moet zeggen... ik ik kende de naam, maar ik wist ook niet wat die precies deden. En Landschap Noord-Holland is een organisatie die ondersteunt vrijwilligersgroepen... die dit soort werk doen in de natuur. En dat is echt ongelooflijk wat die doen. Die leveren dus volgende week allemaal uh, snoeischaren, zagen... Uh, alles wat we nodig hebben leveren ze aan. Uh, die hebben ons geholpen met het persbericht. Die, doen gewoon, die zijn bezig kijken van is het de moeite waard... Of is er stiekem iemand bezig om zijn achtertuin uh, gratis uh, onderhouden te krijgen? Nee, zeiden ze. Dit is echt mooie natuur. Die hebben adviezen geven ze over... Uh, ik zou dit doen, ik zou dat doen. Dus dat is echt heel bijzonder. Landschap Noord-Holland uh, wordt uh, door de provincie gesteund. Die krijgen geld van de provincie om vrijwilligersgroepen... in heel Noord-Holland uh, dit werk te laten doen. Dus er gebeurt ook in... Het nationaal park heel veel. Ik ben zelf uh, ook in uh, de duinen actief, uh, met bomen zagen en snoeien. Ja. En, uh, ja, dat is echt leuk. Ja, dat is mooi. En dan ja. hebben we natuurlijk de natuurbrug, die ligt er vlakbij. Ja. Uh, ik, ik geloof dat de herten op een gegeven moment wel eroverheen mogen. Had ik begrepen. Of nou, nog, nog niet, niet, hè? Nog niet Hoe zit dat dacht ik. Nou? Nu ik, nog niet in ieder geval. Ja, nee. ik, ik ben geen deskundige ervan. Maar in het begin, wat ik weet... is dat ze in het begin... Uh, ze er niet over uh, willen hebben. In ieder geval. Met name ook niet... Die, uh, er komt natuurlijk een laag zand op die uh, natuurbrug. Huh. En uh, die moet eerst ook begroeid raken als je daar natuurlijk te veel over ja, gaat uh, lopen. Ja, ja. Dus uh, ja, ja. dat is natuurlijk ook waar. Ja. Ja. Ja, ja. Dus maar dat, dat is wel mooi, want je krijgt natuurlijk uh, alle, alle, alle dieren die gebruik maken straks van die, die, die, van die natuurbrug, die kunnen natuurlijk ook dat gedeelte zo in. Hè? Want het is allemaal open, toch? Nou, er zit wel een hek tussen. Zit er een hek tussen? Er zit, okay. Ja, er zit een hek tussen. Maar wat wel bijzonder is, dat uh, nieuw Unicum heeft een stuk. ...van haar grondgebied afgestaan voor het fietspad bij de natuurbrug. En in ruil daarvoor gaat, uh, gaat er een hekje, uh, hek gemaakt worden... ...wat open kan met een klein toegang naar het Schelpenpad. Zodat bewoners die over het Schelpenpad gaan niet over de weg hoeven om naar de natuurbrug te gaan. Dus okay, hoeft, dan dat is hoeven ze aanstaan. niet over de Zandvoortse Laar... Ja, maar dan ja. kunnen ze door de achtertuin, door, over het Schelpenpad... zo naar de natuurbrug toe. En dan kunnen ze er af gaan toe. En dan kunnen ze het, uh, het Nationaal Park in. Nou, dat is wel uh, mooi. Ja. En kunnen, kan iedereen eigenlijk dat Schelpenpad op? Of is het alleen maar voor de bewoners? Voor, uh, voor nou, volgens mij wel, natuurlijk. kan iedereen erop, ja. Want dat, dat hek uh, is ook de bedoeling dat het overdag dan open kan. En uh, dat, het wordt wel zo gemaakt dat het dan s'avonds dicht is uh, en s'nachts en natuurlijk mm -hmm. toch uh, uh, ja je veiligheid. moet even kijken voor de veiligheid uh, hoe het gaat. Maar voor zover ik weet, kan iedereen uh, ook uh, over dat uh, schelpenpad. En wat eigenlijk het mooiste zou zijn als mensen zeggen van goh, ik ben uh, daarin geïnteresseerd. Uh, kijk eens of je niet met een bewoner uh, mee kan. Want het zijn natuurlijk ook bewoners die ja. het wel gezellig vinden als ja, er ze, is iemand uh, op bezoek komt en uh, met ze over dat pad uh, gaat uh, ja. rijden. Ja. En ik hoorde van de mensen van Nieuw Unicum dat ze nog steeds altijd zitten te wachten op uh, vrijwilligers. Ze hebben heel veel vrijwilligers die heel veel verschillende dingen doen bij uh, Nieuwe Unicum. Mm -hmm. Maar als mensen dit verhaal horen uh, kijk eens op de website of uh, bel eens uh, met uh, nieuw Unicum en uh, je bent welkom voor net waar jij goed in bent. Het is vandaag ook de dag van de vrijwilliger, hè? Zeven, nou, dat past wel prima in het plaatje, Gerin. Ja, uh, ja. ja, dat nou, uh, is leuk, ja, dat hoor, uh, ja. volgende week leuk, zaterdag. Ja. Uh, Gaan we dat dus ja, ja, Om ja. half uh, tien verzamelen we in, uh, bij uh, Nieuw Unicum. En uh, dan uh, krijgen we een kopje koffie. En daarna gaan we aan de slag. Nou <laughs> ja. ja, mooi. Uh, zeker ook dank aan Landschap Noord-Holland. Dat is ja. echt wel een mooi, initiatief. Uh, mooie ja. support. Ja. Dan uh, bedanken we jou Margeet voor Graag uh, ja. je toelichting. Ja, Dank je. Heel leuk. Ja. Nou, heel ja. veel succes zaterdag. Uh,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 I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. la ta ta ta ta ta, -ta. your op het vorige onderwerp, het Schelpenpad, kunnen we nog een, een mededeling, de Amsterdamse waterleidingduinen, het stiltegebied van ongekende omvang, een ongerept natuurgebied, kun je, niet, kun je het niet noemen. Er zijn infiltratiekanalen waar rivierwater wordt ingelaten om door een dikke laag gezuiverd te worden tot drinkwater. Wist jij dat, uh, Rob? Ja, dat, uh, die kanalen zijn schitterend. Dat is ja. echt heel mooi. En ja. Ons, ja. Uh, ons Zandvoortse water komt daar uiteindelijk ook weer vandaan. Komt he? daar ja. vandaan, oké. Okay, ja. heel, heel goed water, hè? Is dat ook? Het is heel, heel, heel, heel goed water ja. hebben wij hier in noord holland ja. ja. Dat is mede te danken aan de, de Zandvoortse duin. Ja. Uh, maar de kansen die hier liggen voor de natuur zijn enorm. En er is een grote variatie van natuur in het, in het terrein tijdens de wandeling. vertelde de, de IVN-gids u over de knoppen van eiken in de winter. Vuurzwammen op Abelen. Dat zijn bomen. Uh -huh. En de laatste paddenstoelen van het seizoen. En afgesloten afgesleten schuurplekken op bomen van reeën. En de verdorde adelaars varen. De kans is groot dat we onderweg damherten zien. En met een beetje geluk heeft u een ontmoeting met reeën. Watervogels zoals krooneend, zagebek, wilde eend en roerdomp overwinteren hier. Massaal tijdens strenge winters. Dat wist ik ook niet. Ja, er is, uh, een, is een hele echt... enorme variëteit in, in de natuur. Ja. In de, de Die hier allemaal hier komen. om, om te over... ja. Als het echt heel erg koud is, ja. denk ik. Hè? Dus... Ja, en het is, als, als het gaat sneeuwen. En het is heel koud. Dan zie je ook vaak ja. dat uh, de herten met z'n allen bij elkaar gaan zitten. En oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dan loop je ja, ja, ja. soms ja. de hoek om. En dan ja. kijk je eigenlijk uh, ja. tegen 20, 30 herten aan. Dat is best wel heel mooi. Mooi, mooi ja, gezicht. Ja. Ja. Ja. Nou, dit kunt u allemaal zien op uh, zondag 8 december. Morgen dus. Ja. Uh, om één uur en de wandeling duurt anderhalf uur. En de locatie is Amsterdamse Waterleidingduinen bij de oase, de ingang. Er zijn geen kosten. De toegangskaart in de duinen kunt u kopen bij de ingang. Hoe kan je dat dan kopen als je geen kosten hebt? Ja, dan bedoelen ze mij dat de wandeling geen extra kosten met zich meebrengt. Oh, okay. De, de okay. toelichting zeg maar. wel. Ja, nou, en je hoeft je ook niet aan te melden. Dus ga morgen... ...naar de waterleiding duinen. Ja, informatie over het IVN en de activiteiten vindt u op internet op ivn.nl... ...en dan afdeling slash Zuid-Kennemerland. Met een streepje daartussen tussen Zuid- en Kennemerland. Ja, dan hebben we nog even. De, we hebben het net gehad over NU Unicum. Nog even terugkomend daarop hebben we ook de kerstmarkt bij NU Unicum. Woensdag 11 december, dat is aanstaande woensdag tussen half 11 en 4 uur s middags. Op de Brink, dat is het mooie centrale plein binnen NU Unicum, er is een prachtige versiering en heel veel kraampjes met kerstdecoraties en cadeauartikelen. Dus als u wat zoekt voor kerst of kleine presentjes... Je dan je daar uh, nog je slag slaan. Een, ja, dat ja. is een mooie ja. gelegenheid. Verschillende winkels uit Zandvoort zijn ook uh, vertegenwoordigd. Uh, ja, New Unicum natuurlijk uh, op de brink, dat is het, het moment, uh, eigenlijk waar uh, de plek waar, waar je terecht komt. Uh, en zo is New Unicum ook opgezet. De brink is echt het mooie centrale ja, plekje. Werkplaats en de lunchroom uh, bienvenue zijn aanwezig. Het cadeauwinkeltje, het winkeltje en de houtwerkplaats, kortom, ja. er is een heleboel te doen. Uh, ja, het lijkt me heel gezellig. De ja. Ja. Dus ja. Een, uh, altijd uh, sowieso, New Unicum heeft een heel open policy. Je kan er altijd naar Je kan naar er altijd naar binnen. Ja. En uh, ja, dat ja. is ook heel goed. Ja. Niet alleen kader van integratie, maar ook gewoon voor, uh, voor jezelf is dat uh, een heel goed verhelderend moment om daar eens even rond te lopen. Absoluut. Ik, uh, voel je je een stuk gelukkiger. Absoluut. Ja, ja, ja, zeker ja, weten. Ja, ja. We gaan kijken wat we gaan doen, want we zijn door uh, het eerste uur van Goedemorgen Zandvoort live vanuit uh, Hoogland zijn we klaar. Dan kijken we even naar Thomas. Want we hebben nog een beetje tijd over tot aan het nieuws. Heb, heb jij iets aan klaarstaan aan muziek, Thomas? Ja? Nou, ik zou zeggen: uh, draai maar los en dan merken we vanzelf wat het is. Then we'll roll down to the X Y Z of it. Help me solve the mystery of it. Ah, come on and teach me tonight.